Met haar glinsterende spangen Leek zij in haar gazen meest nog op een toverveen. Blauw waren haar vreemde ogen Blauw maar zonder mededogen O ze was een kleine meermin Die maar net van liever leef Was ontstegen aan de zee Samen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 Zeer kleine Annabelle had gehouden van haar engel uit het sierlijk bal maskee. Maar nog altijd ruist de zee. Tja, ik had je beloofd meer tempo te maken in het volgende uur, zou ik maar zeggen. Maar ja, dit nummer dat stond nog op de playlist van vorige uur. En ik dacht: ja, dit is zo mooi. Dat kan ik je niet onthouden. Nee, dit is prachtig. Pauw de weinig groot kinderballade. ZVL. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ga je oren vertroetelen, net het vorige uur met iets meer tempo. En een hele mooie reportage van Jeroen van Gent. Dus, stay tuned! Een van de laatste hits van uh, Body M, Kalimba de Luna. Ja, met een andere zanger, dat hoor je wel. hè. Wel lekker. Uit 1984. En de Beach Boys. En wouldn't, wouldn't It Be Nice? Dat lijkt mij beter. Even kijken. Uh, straks over een uh, kwartier dik kwartier. een uh, reportage van Jeroen van Gent Ik kondigde het al een paar keer aan. Op wie was u voor het laatst trots? Dus niet op jezelf, maar op iemand anders. Dat is ook wel een bijzondere vraag. Nou, er komen hele mooie antwoorden op. En die antwoorden hoor je straks hier bij Zetveel. Kiss, oh, yes, so, vessel, so. ooh, your kiss. It's got something, don't know what. But whatever it's got, it's got a lot. Ah, only Samba, close like this. Ay, ay, caramba, ooh, I need that kiss. Hold me closer. The zombies is thinking way to make our more As we dip and sway and caress this way Samba seems to say love is here to stay Like the samba sound, the heart begins to pound I go off the ground to where I'm poco loco Eso beso, ooh, that kiss Eso beso, ooh, your kiss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 Kiss me mucho. I love your kiss. Je kunt niet zeggen dat we hier niet doen aan afwisselingen in de show, toch? Want dat doen we wel degelijk als je de verschillen zo hoort. best zo natuurlijk van Paul Anka. Mooi, een mooie, lekkere antieke uit 1963. En Daft Punk met een intelligente tekst. Around the World uit 1999. Een nummer dat je gewoon met helm op kunt meezingen. Dus... Jij ja, luistert ZVL en de zondagmorgen van ZVL. Met prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus blijf lekker luisteren. T-set hier en She Likes Weed. Goedemorgen. How'd you do? Een nummer uit de tijd dat we niet zo ingewikkeld deden over soft drugs. Dat is tegenwoordig wel wat anders. Hoewel we natuurlijk nu uh, aan het legaliseren zijn van de harsh. Dus uh, waarover gaat het? Oh ja, natuurlijk het lied van de t-shirt: She likes weed. En Flash in the waiting for a train. Nou, daar kun je lang op wachten hier in Zuid-Vlaanderen. Zo vaak komen ze niet voorbij. Ja, de goedere trein dan. Ja. Maar voor de rest niks beter. Dus je hoeft nergens op te wachten. Dat is mooi. Dus ja, hebben we dat uh, weer. Op deze dode herdenkingsdag. Ik hoop dat je vanavond uh, een beetje rekening houdt met dode herdenking. Want ik weet dat het toch wel eens een beetje misgaat. Dat mensen toch vanavond ja, de haast niet kunnen onderdrukken. En dan toch, terwijl het acht uur is... Snel doorrijden met hun auto. Soms ook met knallende uitlaten. Ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een motorfiets met Loudpipes voorbij knalde. En dan denk ik, jongens, kom nou even die twee minuutjes rustig. Dus dat is mijn oproep voor vandaag. Maar gaan we het ook meemaken vanavond? Nou ja, we gaan het zien. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Laten we daar eens over beginnen. Want dat is. Ook erg leuk. Geluk uh, zit vaak uh, in zaken waar je niet zo gauw van verwacht aan te treffen. Het zijn uh, vaak ook persoonlijke omstandigheden die bij toeval de mooiste geluksmomenten kunnen opleveren. Trots zijn op iemand is zoiets. Een intens gevoel, uw zoon, uw dochter, maar het kan ook net zo goed een willekeurige voorbijganger zijn. En dan is de vraag op wie was u voor het laatst trots? Nou ja, onze collega Jeroen Vrent ging de straat op, vroeg het u. En jawel, hier zijn ze, uw antwoorden. Op wie was u voor het laatst trots? Nou, die staat naast mij. Ah, Ja, wel trots op de. <laughs> nou, dat is lief, hè? Ja, hartstikke mooi. U, bent, he, u staat helemaal te blinken, blink te stralen? <laughs> nou, ja, nee, natuurlijk, dat is heel lief. Maar inderdaad. Uh... Periode heel moeilijk geweest en ik ben oh. blij waar ik sta nu. Ah, dus vandaar, vandaar. vandaar. Ja, ja, ja. ja, ja. moeilijk ja. geweest en nu uh, daardoor heen gekomen, dus. Uh, ja, ja. Dan trots. Ja, dan mag je trots op jezelf zijn. Ja, kom, denk ik je wel voorstellen. Wie was je voor het laatst ja, trots? Ja, eigenlijk op, op mijn kleinzoon met skiën. <laughs> Hoezo? Ja, op twee lesjes en dan ging we oh. van de Blauwe Piest ja. En dan vond ik uh, voor een jongetje van vijf. Dat vond ik wel heel bijzonder. Een natuurtalent. Ja. goed evenwicht of zo. Ja, dat denk ik, ja. Nou, ja. op wie was u voor het laatst trots? Welke persoon was u voor het laatst trots? Op wie was ik voor het laatst trots? Ja. Op een andere persoon dus? Op een andere persoon. Op wie was u voor het laatst trots? Ja. Op mijn dochter. Mijn oudste dochter. Aha. Ja. Eh, uh, mag ik vragen? Waarom? Ja, Beetje. omdat uh, ze proberen weer op een positief, uh, positief, uh, positief licht te zien in haar leven. Dus ze is aan het vechten. Daar ben ik blij. Ah. Daar ben ik trots op haar. Ah. Ja. Ja. En daar zit een progressie in. Dat gaat goed. Ja, kennelijk. dat komt goed. Ja. Ja. Ja. Met studie te maken misschien? Of zo? Nee, met haar gezondheid. Oh. Dus dat komt goed. Oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke goed. Dus, ja. dit, dat, dus dat komt goed? Ja, ik hoop maag, het. Ja, maag, ja, maag, ja, ja, ze, is niet, ze is niet ziek, maar ze is dus weg. Of, ja, dat, ze oh, ziet het licht nu. Op wie was u voor het laatst trots? Op mijn, mijn dochter. Sorry? Op mijn dochter. Ah, ja. Ja. Mag ik vragen waarom? Ja, dat mag wel, ja, het is een heel verhaal. Maar uh, die verloor uh, plotseling haar echtgenoot. En drie maanden daarna werd bij haar borstkanker uh, geconstateerd. En ja... Dat heeft ze tot nu toe heel goed doorstaan. Ze is nog in de revalidatie, maar uh, ja, ik ben wel trots hoe ze dat uh, aangepakt heeft. Dus dat, dat is pittig, uh, ja. Ja, dat, dat is pittig. Dat ja. klinkt. Dat dan is een dubbele, een dubbele slag. Dubbele slag, ja. ja. ja. ja. ja. Is ze er overheen? Is die, is die kanker weg of zo? Of ja? Nou, ze is in de revalidatie. Ze moet in november weer uh, getest worden. Maar het ziet er goed uit. En dan prevaleert bij u de trots... En u zegt van ja, ja, ben ja ik ben echt trots gedaan. op haar. Ja, ja. zonder meer. Dat, Wat uh... doet u daarmee? Gaat u cadeautjes geven? Of, uh, ja... Nou, ik doe me ik... toe een bosje bloemen voor haar mee. En uh, nou ja, ik pas elke veertien uh, dagen op mijn kleindochter. Dus, uh... Op wie was u voor het laatst trots? Op oh, mijn dochter, die kan sinds uh, deze week zeilen zonder zeilmiertjes. Oeh, ja, jij kan fietsen zonder, oh, sorry, fietsen zonder zijwieltjes, hè? oh ja, want u zei zeilen. Hoor. Oh, ja, ja, ja, ja. Zij, zijwieltjes, ja, ja, ja, is... ja, net okay. ja. Nou, dat is knap. Ja, hartstikke knap, Vander. Ze kan de evenwicht dus goed houden. Ja, heel goed. Ze kan heel goed evenwicht houden, ja. Ik kan me dat nog herinneren van mezelf. Dat ik keer dat ik een ja, boel kreeg is, van mijn vader, Ja, ja. het is best spannend, hè? Ja. Een van de twee. Ja. Een van de twee en er gaan. Ja. En het lukte. En het lukte in één keer. Ja, het is een moeilijke vraag natuurlijk. Nee, maar je bent trots op... Uh... En op mijn kinderen. Ja. En dan moet jij ja, je nagenenken wie het laatst trots was. Op wie was u voor het laatst trots? Ja, ook Eigenlijk op mijn dochters. Eigenlijk beide dochters wel. Maar ook gewoon, ja, hoe ze het doen. En ze zijn allebei heel verschillend. Ja. Waarom van karakter, maar allebei, ja, gewoon goed in het leven. En uh, ook mijn kindertjes, en opvoeden, en werken, en alles te combineren. En, ja, ik vind het mooi om, om te zien hoe ze het doen en ook al zijn ze heel verschillend. En de ene woont in Zweden en de andere in Breda, dus het is niet oh. naast de deur. Maar, uh, maar ik... ik kom net terug uit Zweden, we zijn ah. zondagdagen een paar dagen geweest. En nou ja, dan is het gewoon heel leuk uh, om ze dan mee te maken. Een uh, klein zoontje van anderhalf, uh, waar je dan een paar dagen mee lekker kan spelen. Want die zie je normaal natuurlijk niet zo vaak. Ja. Dus uh, ja, ik vind het gewoon heel mooi. Het is niet zo dat, dat er iets van uit, uitspringt, maar het is gewoon nee, algemeen in. Nee, algemeen. Ja, ik ben echt uh, super trots op mijn meiden. Ja, geweldig. <laughs> ja. En soms denk ik het ook wel eens op mezelf, maar soms ook niet. Dat kan, ja. dat kan toch? Ja, dat kan. Als, als je iets bereikt heeft wat, wat ik dacht dat het dat onmogelijk was, of ja. bij toeval, of zo is het maar was. Ja, inderdaad. Toch? Ja. Ik ben sowieso trots op mensen die, uh, uh, die vechtend zijn en die... Uh, ook al kan je in de zwarte periode in je leven zitten, die vechten. Dus het gaat niet alleen over mezelf, maar ik vind dat voor alle mensen uh, gaan je bij de pakken neerzetten, maar ik probeer nog uh, iets moois Kijk, van, van te, maken. te maken. Dat is een mooie tip voor mensen aan de andere kant van de microfoon die ik ja. misschien moeite hebben. Ja. Ik ja. dank u wel. Hartstikke bedankt voor de antwoorden. Ja, dank wel. u. Hoi hoi hoi. Ja. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL There's got to be a morning after If we can hold on through the night We have a chance to find the sunshine Let's keep on looking for the life Oh, can't you see the morning after It's waiting right outside the storm Why don't we cross the bridge together And find the place that's safer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 Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. vraagt de nom. Een geweldig lied van Cornelis Vreeswijk, ook alweer uh, lang geleden overleden. Met prachtige liedjes had hij. Hè? Och, waaronder deze. En Veronica was ook uh, niet mis. Maar deze is toch wel bij de meeste mensen bijgebleven. De Nozem en de non en Marine McGovern ervoor met The Morning After The Tijd schiet op. Um, en ik ga je vertellen dat je je verzoeknummers voor straks alvast kunt inleveren via onze website omroepzvl.nl. Daar is een formuliertje. Daar kun je je verzoeken indienen. En die voor verzoeken gaan we straks na 12 uur natuurlijk voor je draaien of afspelen. Want draaien doen we niet meer met mp3'tjes en wafjes. Dus wil jij een andere muziekkeuze horen en denk je van nee, die blokhuizen die bakt er helemaal niks van met zijn muziekkeuze. Dan kun jij straks na 12 uur de boel beïnvloeden door jouw keuze te laten weten via omroep zvl.nl. Doe dat en dan doen wij na 12 uur ons uiterste best. Ik heb Dit is zo'n, uh, we noemen dat ook weer, een oorworm, Weet je ook niet? Een oorworm van uh, Michel Polnareff. De Poupée qui fait non. Zo is het. Ja, mijn Frans is beroerd, hè? dat weten jullie. Als je een vaste luisteraar bent van de show. Want dan weet je dat mijn Frans echt belabberd is. Verder je The Spice Girls en Too Much. Trouwens, ik kijk even naar het aantal afleveringen van de show. Vandaag is het aflevering 236. Mijn hemel. Deze show begon een paar jaar geleden als een, uh, ja, een gevolg van een hartstikke gezellige reunie. Die we misschien maar weer eens over moeten doen. En dan, voor je het weet, zit je aan 236 afleveringen. Dat interesseert jou natuurlijk helemaal niks. Maar ik mijmer maar even zo hier bij ZVL. Zo gaat dat. Het loopt we aardig tegen 12 uur. Dus de show schiet op. En mijn collega's zitten klaar voor jouw verzoeken. Dus uh, blijf vooral hangen. En intussen... Voor jij Steven Wonder, Another Star. Goedemorgen. De drummer van Prince, weet je het nog? Sheila e. met haar eigen hit. De Bell of St. Mark, aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. De hoorde je trouwens Stevie Wonder nog met Another Star. Ik wens je een ongelooflijk leuke dag hier bij ZVL. En uh, ik hoop dat je blijft luisteren. En ja, ik ben er volgende week weer rond 10 uur bij Leven en Welzijn. En ga ik weer lekkere muziek voor je draaien. Dus blijf bij ons, blijf bij ZVL. Tot het sluit van de show. Ach, wel een hele grappige van Sailor. La Colombia. Mooi dag. Dat is wat in Colombia. La Com Cumbia Como latidos del corazón Cumbia Siempre contigo Cumbia Siempre el amor Cumbia Para momentos de más calor